Van The man Parish en de Boekie Down Bronx. We was terug te vinden op de nummer 38 en daarvoor draaiden we de nummer 39, Aretha Franklin en Jump to It. Bijzonder druk op de weg in en rond Amsterdam. Echt, De binnenstad is één knooppunt, dus hou de rekening mee als je nog weg moet. Je zit misschien nog ergens op een nieuwjaarsreceptie. Lekker een beetje te pimpelen. Zelf ook een klein beetje vandaan, dus vandaar dat we wat later waren. Net van Jeroen van der Brink begrepen dat we een klein beetje achterlopen in de, de planning om op nummer 1, de nummer 1 om een uur of zes in te starten. Waarschijnlijk wordt dat ietsje later. Ik kan me dat aan een kant ook wel voorstellen, want al die lekkere platen probeer je toch helemaal te draaien. En die lijn zetten we lekker door. Goed, na de nummer 38 komt de nummer 37 in de lijst van dit jaar. Clear met 3 maal een E en take your heart away. En meteen zo direct daarachteraan de nummer 36 van The System. Mick Murphy en David Frank. And this is for you. We niet konden. Maar het merendeel hadden we toch wel in de collectie aanwezig... ...zodat we die allemaal lekker voor je kunnen draaien. Want het draaien van de afgelopen twee plaatsen heb ik nog even de uit kunnen checken. e-mailadres e is laser949-apenstaartjehotmail.com Leuke reacties binnengekregen. Straks misschien nog even tijd om het een en ander even te behandelen. Een vraag die vaak voorbij komt is... ...is deze lijst ergens op cd te krijgen? Daar hmm. nou moeten ze even over nadenken. Maar in ieder geval hebben we wel je e-mailadres. Dus mocht ik met jou in contact willen komen, dan, eh, dan weten we dat in ieder geval. Goed. Joder, nummer 36 uit The Lies, The System, and this is for you. En daarvoor clear, de nummer 37, and take your heart away. zelden dat er honderd achter elkaar worden gezet. En dan heb ik het over Classics. Het jaarlijks fenomeen hier bij Laser FM, de Classic Top 100. De complimenten gaan uit naar de technische dienst die ook dit weer dit jaar weer een uh, geweldig signaal in de lucht hebben gezet. Hoor. Ik kan het niet vaag genoeg zeggen. Twee frequenties, 949 en 96, Laser FM. Hij geeft ook dit jaar weer zijn visitekaartje af hier in Amsterdam. Goed, Zoveel mogelijk 12 inches hebben je in de lijst proberen te prappen... maar niet altijd is dat gelukt. Die hoorde Aura, de nummer 34 uit de lijst van dit jaar... en Such a Feeling en The Four. Windjammer. En and Tossing and Turning. Plaat hoor je niet zo vaak hier op de 949. Eén keer per jaar is meer dan genoeg, vind ik zelf. Maar goed, het is jullie keuze. Jullie hebben de lijst samengesteld. En ook deze stond erin van Shalamar en Friends... die voorkwam op de shortlist van Jessica uit Hilversum. Zij mailde van het weekend deze kant op uh, met haar input voor de Classic op 100. We hebben hem een klein beetje toch verwerkt in, uh, in de lijst. Jessica bedankt voor je input en natuurlijk zo ontzettend veel andere mensen die een mailtje hebben gestuurd naar uh, het e-mailadres van lezerdachem. lezer949apenstaartjehotmail.com ...reacties binnengekregen van Marcel uit Wormer. Ontvangt ze hier prima. En de beats zijn heerlijk tijdens het werk. Oké, Marcel, blijf lekker luisteren. Paul uit Den Haag reageerde ook via het e-mailadres... ...wat ik zojuist heb gegeven. Lekker dat jullie er weer zijn. Paul, blijf lekker luisteren naar de Classic Top 100. Op naar de nummer 1. Zo rond een uur of zeven zullen we die bereiken. Ik ben ook nog een e-mailtje gekregen van Mark. Wauw, topmannen. Echt helemaal te gek hier, die Classic Top 100. De tape recorder loopt. Tot zover het overzicht van de e-mail. We hebben tien platen gedraaid. Dat betekent dat we nummers 40 tot en met 31 even allemaal achter elkaar gaan noemen. We begonnen met nummer 40, The Second Image and Starting Again. 39, Aretha Franklin and Jump To It. 38, Man Parish, Boogie Down Bronx. 37, Clear and Take Your Heart Away. Nummer 36 dit jaar was The System, Mick Murphy en David Frank. And This Is For You. 35 Windjammer, Tossing and Turning. 34 Such a Feeling van Aura. De jet op nummer 33, en Friends. En de nummer 32, You Are My Melody van Change. Nummer 31 hoorde je zojuist. Dat was er eentje van Surface. And you make me happy. Goed, mijn naam is Olaf van tolle. Ik ben bij je tot aan 7 uur. Want dat is de prognose voor de nummer 1 van de lijst van dit jaar. De Classic Top 100. Interactief bijdragen mag ook via het e-mailadres wat ik zojuist heb gegeven. Maar telefonisch kan het ook. Telefonetisch 06 3 2 63 703. Goed, en aan de nummer 31 gaan we beginnen met de nummer 30 van dit jaar. Twee dames uit Engeland... Onder het motto, een eendags vlieg is ook leuk. Gaan we iets draaien van 9.9. en all of you for all of me. van dit jaar. Jaar zijn er diverse radiostations die uh, jaaroverzichten produceren op hun zender. Een top 2000. Wat voor lijst dan ook, maar er is maar één lijst. Die dit soort platen bevat. Tijdloze classics. Die we waarschijnlijk over tien jaar gewoon nog kunnen draaien. En dat is de lijst van Laser FM. De classic top 100. Ik zal morgen de webmaster even vragen om de lijst op de website te zetten. Zodat je hem nog even kan nalezen. Alle platen die voorbij zijn gekomen. Vandaag. Zo rond een uur of tien is het spektakel begonnen met Ron van Dijk. Jeroen van der Brink nam het stokje over en op naar de nummer 1 met alle van Tolen. En wij hopen zo rond een uur of zeven dat uh, nummer eentje te bereiken. Goed, Je krijgt van mij even de buitenlijke voor de komende 24 uur. En dat is eigenlijk een heel moeilijk woord voor gewoon de weersverwachting. Want wat gaat het uh, vanavond gebeuren? Nou, vanavond blijft het droog en het wordt koud. En zo blijft het eigenlijk de rest van de dagen tot aan zondag. Koud overdag min 1 en s'nachts min 5 tot min 6. Goed, wat hoorde je voorbij komen? De nummer 28 Spencer Jones en How to Win Your Love. Daarachteraan Change nummer 26 en Change of Heart. En zojuist de nummer 25 World Premier en Share the Night. En wat is de leuker na zo'n buitenluchtprognose? Om een lekker zonnige draad plaat te draaien van Central Line en Walking on Sunshine. <middels> Lijst van dit jaar, Sharon Red en Peter Street. En daarvoor hoorde jij Central Line hier op Laser FM en Share the Night. Laser FM, het initiatief van een aantal jongens uit en rond Amsterdam. man of twaalf om precies te zijn. Die het liefst elk weekend een zender aansteken. Zo dus op de laatste dag van het jaar 2003 kijken ook wij even terug. en We hebben een kleine optelsom gemaakt. We hebben het afgelopen jaar twee studio-invallen gehad hier in Amsterdam. Er zijn talloze zenders in beslag genomen. We hebben zelfs een rechtszaak moeten voeren. Een medewerker van ons station heeft uh, voor het gerecht moeten komen. En we hebben een boete betaald. Onlangs nog. Ja, be it. <laughs> Dat was het jaar 2003 voor Laser FM. Straks een overzicht van de nummers 30 tot en met 20. nummer 21 uit de lijst van dit jaar. The S.O.S. Band en The Finest. Je luistert naar de top 100 hier op Laser FM. Het ontvangen via de 949 FM. En natuurlijk ook op de 90.6. mocht je wat slechte ontvangst hebben op de 949. Wat een luxe, Leuke reactie binnengekregen op de e-mail. 949 Was van Ron... Eindelijk. Daar is hij weer. We hebben een jaar gemist de Classic Top 100. De enige Top 100 schrijft hij. Hij vindt het bijzonder lekker want dan hoeft hij zelf al die platen niet thuis te zetten te draaien, maar alleen maar lekker te luisteren. Ron, bedankt voor de beste wensen voor het jaar 2004. En van ons precies hetzelfde aan jou gewenst. Blijf lekker luisteren. Goed, je krijgt van mij een overzicht van de nummers 30 tot en met 21, want die hebben we net allemaal gedraaid. Op nummer 30 begonnen we met met 9.9 in All of Me for All of You. Larry Wu. en Let Me Show You. We stopt dit jaar op nummer 29. 28, Spencer Jones and How to Win Your Love. 26 was voor Change, daar waren ze weer. En Change of Heart. Nummer 25, world premiere Share the Night. Of 24, Central Line en Walking on Sunshine. 23, Peter Street van Sharon Red. 22, die mooie versie van en and Angela en and I'll Be Good. En zojuist de nummer 21 in de lijst van dit jaar. die SOS Band, Save Our Souls of the Sound of Success Band. En The Finest. Op naar de nummer 20, hier bij Laser FM. The Classic Top 100. Laser949, aperstaartjehotmail.com. Dat is het adres waar je interactief kan bijdragen. En laten eens even horen hoe het ontvangst is, want daar zijn we erg benieuwd naar. Vanavond kan je lekker luisteren naar Laser FM. We zijn er tot aan de jaarwisseling en daarna natuurlijk ook hopelijk. Er zijn al flink wat voorbereidingen bezig om de studio hier een klein beetje te verbouwen. Want de hele Laserfamilie is bij elkaar op oudejaarsdag. Ik krijg net te horen dat ik nog even olieballen moet gaan bakken. Nou, dat gaan we zo direct maar even doen. Eerste nummer 20. En de nummer 20 is er eentje van O'Brien en van. Love Light. me inside. Sous-classics, oftewel oude koeienplaten. We zeggen zegt mijn vriendin altijd als ik uh, <laughs> wat dit soort platen thuis draai. Oliver van Dole is de naam en je luistert naar de Classic Top 100. Samengesteld door jullie allemaal. Enige tijd geleden hebben we dat allemaal geïnventariseerd. Hij stond vorig jaar al op de, de planning, alleen uh, gooide toen de tijd de divisie Telekom route in het eten en konden we hem niet uitzenden. Vandaar ook dat we het dit jaar gewoon een klein beetje dunnetjes overdoen. Wat hoorde je voorbij komen? Eens even kijken. Chemise, de nummer 17 uit de lijst van dit jaar. En She Can Love You, daarvoor de nummer uh, 18. Nee, nummer 17, chemise. Die gaan we nu draaien was Unique en What I've Got Is What You Need en daarvoor de nummer 19 Steve Harrington de man die graag in de kern zingt zelf ga ik graag voor het zingen de kerk uit Dancing in the Key of Life en de nummer 20 was O'Brien Baby, forever Cause it's your personality Wordt het jaar 2003 er ons uitgeleid. Laser FM vanuit Amsterdam, daar luister je naar. Jouw ideale illegale. De ontvang op elke radio, Walkman, autoradio en natuurlijk ook op je stereotoren. Die de 949 of de 906. Dubbele frequentie. De klassiek de 100, ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Samengesteld door jullie allemaal... Weer twee jaar geleden, of een jaar geleden was het, ja, vorig jaar helaas niet kunnen uitzenden, maar dit jaar gelukkig wel. Jorden, um, even kijken, Eugene Wilde, de nummer 1 van vorig jaar, als ik me niet vergis, en personality ja, voor de nummer 17 uit de lijst van dit jaar, chemise en she can't love you, je mag reageren. Zendingen van Laser FM, doe dat even digitaal. Laser 949, aperstaartjehotmail.com Dit is de nummer 15, de 52 Second Street. Zeker niet mag ontbreken in de lijst van dit jaar. Is deze van Patrice Rushen. En Forget Me Nuts. En ik hoor je denken, wat zal er dit jaar op nummer 1 staan? Nog een paar platen. En dan treden we toe tot de top 10. Van de Classic Top 100 2003. Oudejaarsdag, dat is het vandaag. Fijn dat je luistert naar Laser FM. Hallo. Goed, voor de plaat van Patrice Rushen hoorde jij Advance... and Take Me To The Top, de nummer 14. En daar weer voor de nummer 15 van The 50 Second Street. And Tell Me How It Feels. Oké, okay, dat waren de platen die je zojuist voorbij hoorde komen. Zo trekt de nummer 11 uit de lijst van dit jaar. de Divine Sounds and What People Do For Money. Maar eerst Sherelle en Alexander O'Neill. Saturday Love. It's been a long time. I think I was going to see it.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 We'll be fm you're kind of this damn thing <laughs> ready been that lady oh, man? Selling that body man well, just didn't even done that you oh, know crazy We hebben gedraaid van 20 tot en met 11. We begonnen met nummer 20, O'Brien en Lovelight. Nummer 19 was van Steve Arrington en Dancing in the Key of Life. 18 vonden we Unique en What I've Got is What You Need. A Little Bit Love, L-O-V-E. 17 was voor Chemise en She Can't Love You. Op 16, The Personality in de vorm van Eugene Wilde. 15, the 52nd Street, and tell me how it feels. 14, advance and take me to the top. 13 was for Patrice Rushen and the Forget Me Nuts, and zojuist so draaide we nummer 12. Alexander O'Neal samen met Cheryl and Saturday Love. Okay. Elvira, the Divine sounds natuurlijk What People Do for Money. Blijft een fantastische plaat, zeg ik het zelf. Laser FM te ontvangen overal in Amsterdam in wijde omgeving via de 949 en de 96 Dubbele frequenties. We schrijven geschiedenis. <laughs> Goed, op naar de nummer, uh, nummer 1. Maar niet voordat we de nummer 10 gaan draaien. En wat staat er op het lijstje? Nummer 10 vonden we ook op nummer 37. Ik heb het over Clear. 37 was voor het nummer Take Your Heart Away. Dit keer op nummer 10 van Clear staat het mooie Never Cry Again. Telefonisch mag je ook reageren. 06 302 63 703. Dat is de hotline voor vanmiddag. Ik zou zo rond kwart voor zeven, uur aan de nummer 1 kunnen gaan beginnen. Dus laat het eten nog maar even lekker staan. <laughs> Dit is de Classic 100 hier op Laser FM. And if you'll ever go in danger. We sent you to, you to die to death by gas shaming. Can man say his power take a life for a life? The only real judge is the almighty Christ. A woman who loves you, she thinks about your life. hurt and work, you visitation rights. Sitting home pregnant, considering the options, drifting between abortion or nothing. The distortion of abortion is the devil's strategy created by the economic uncertainty. Lawmakers among mongrel, lawbreakers in hunger. You struggle for power, we all feel the blunder. Terrorism, cynicism, communism, suicide, atheism, activism, brutalism, homicide. Heaven knows it can't go on, too many things are going wrong. Who will save us from ourselves? This world is Bad times, these are real Bad times is what you and I feel Hardcore. You just give it on the set, a job you never sweat 'cause the application form is too complex. Your brain be bladed by a PCT curse, elated with the thought <laughs> of snatching <laughs> the An elderly victim he leaves her home, headed for the neighborhood, saving the loan. It takes many scripts to remove her eye. You wanna grab the purse on the very first try, but your timing was off and you committed yourself. She you said to get you this hit, she's gonna go through hell, so it's time to get in She called your brother, you pull out your knife and you cut a real tough. <laughs> she was murdered on the street, I she was on time, another little old... what Ik luister naar de Classic Top 100 hier op Laser FM. De pruin is juist de nummer 10 van Clear and Never Dry Again. En er achteraan Captain Rap en de Bad Times. Ik weet niet wat jij vanavond gaat doen. Ik ben uitgenodigd op een oliebollenfeest. En dat heeft niets te maken met het feit dat we oliebollen gaan eten. Maar meer betrekking op de mensen die vanavond komen. Dit is Dayton en de zuid of Music. Deze blad heeft door de lijsten kijken. De Classic Top 100, alle 100. Maar als het goed is, hebben jullie wat je wiltjes voorbij horen komen, zeg? Jongen, jongen, jongen. Iemand die er ook zo overdag was, Hans. stuurde een e-mailtje naar laser949 Avenstaartje En je zit op de hele dag te luisteren en te genieten. Tevens heeft Hans een voorspelling gedaan wat betreft de nummer 1. En Hans, ik heb nieuws voor je. Je zit er helemaal naast. Uit de lijst van dit jaar. Dat betekent dat we zo direct gaan beginnen aan de top 5. Op naar de nummer 1. In de classic top 100. Maar niet voordat ik je nog eventjes uh, vertel... wat voor platen we achter elkaar hebben gedraaid. Tremaine en Fall Down hoorde je zojuist. De nummer 6 was dat. Daarvoor de nummer 7, D-Train, James Williams... en You Are The One For Me. En de nummer 8 hoorde ik ook voorbij komen, dat was Dayton en The Sound of Music. Holle van Tolu telt met je af naar de nummer 1. Maar eerst de nummer 5, Evelyn Champagne King. Wat toepasselijk, I'm In Love. De classics, samengesteld door de luisteraars van Laser FM. Daar luister je naar. De Classic Top 100 2003. Op naar de nummer 1. Eerlijk gezegd hadden we gepland om de nummer 1 om een uur of 6 te draaien. we lopen verschrikkelijk uit. Het heeft alles te maken met het feit dat we de platen zoveel mogelijk helemaal willen draaien. En over wij, dan heb ik het over Jeroen van der Brink en Ron van Dijk. Want wij zijn met z'n drieën verantwoordelijk voor de uitzending van de Classic Top 100. Oké, okay, wat hoor je voorbij komen? De nummer 5. Evelyn Champagne King. En I'm in love. En daarachteraan natuurlijk de nummer 4 van Envy. En It's alright. Oudejaarsdag 2003 met de Classic Top 100. We leiden het nieuwe jaar toepasselijk in. De ruimte van de studiocomplexen van Laser FM in volle aanvang zijn begonnen. Ik ben erg benieuwd wat er vanavond gaat gebeuren. Eén ding is zeker, hou de frequenties van Laser FM goed in de gaten vanavond. Goed, dat was hem dan. De nummer twee uit de lijst van dit jaar. De Classic Top 100... De lijst is vanaf morgen te bekijken op de website www.laserfm.nl. Dan zullen we alle plaatjes nog eventjes netjes gordend aan je presenteren. We gaan eens nog eventjes de top 10 met je, met je doornemen. We begonnen zo direct met nummer 10. Clear and never cry again. achteraan de nummer 9, Captain Rap in The Bad Times. Grijs gedraaid in het verleden van Laser FM. Nummer 8 vonden we Dayton en The Sound of Music. 7 was van D-Train en You're the One for Me. Nummer 6, Tremaine en Fall Down. En op 5 in de lijst van dit jaar, Evelyn Champagne King en I'm In Love. 4 was voor MV en It's Alright... Was was Telma en and you used to hold me so tight. En de nummer 2 draaide we zich juist, Alton Edwards. And I just want to spend some time with you. Dat was hem dan, de lijst van Laser FM, de classic top 100. We moeten een aantal mensen bedanken voor het motor mogelijk maken. Laten we beginnen met Ron van Dijk, die hier om 10 uur zat. Of was het iets later? Misschien had dat er wel een klein beetje mee te maken, dat we een klein beetje uitlopen. Van Dijk, bedankt als je luistert voor jouw bijdrage aan de Classic Top 100. En natuurlijk ook Jeroen van der Brink, die hier vanmiddag heeft gezeten. En ook een aantal nummers voor je weg heeft gedraaid. En bovenal wil ik natuurlijk de luisteraars van Laser FM bedanken voor de input. Alle e-mails die we hebben gekregen om deze lijst weer samen te stellen. En ik beloof je bij deze dat volgend jaar de lijst weer opnieuw gepresenteerd zal worden. Het jaar 2004, wat zal dat gaan brengen voor Laser FM? Eén ding is zeker: vanaf 1 april start Laser FM onder een legale status op de kabel in Haarlem. En wie weet wat er nog verder gaat beginnen. Het is een begin. Oké. Okay. Ook namens ondergetekende, hartelijk bedankt voor het luisteren naar uh, de Classic Top 100. En ik laat je achter met de nummer 1. En de nummer 1 is High Fashion en Feeling Lucky Lately. Tot ziens. fact that they're a, a new hazard on the playground that every parent needs to be the reason i let you take this job is I'm i like a big matzo ball the tv let's try radio 95.8 laser f www.laserfm.nl Keep this frequency clear.